Goedemorgen, ik ben Annemarie Bruning. Bij een vuurwerkongeluk in Almere is iemand zwaar gewond geraakt. Dat schrijft de Stentor. Het slachtoffer is gisteravond met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Maar over de toestand is nog niets bekendgemaakt. Ook weet de politie niet of het slachtoffer zelf vuurwerk afstak... of dat het van iemand anders was. Het is hier en daar glad op de weg... en dat heeft op meerdere plekken al gezorgd voor kleine ongelukken. Dat is te zien op X. In Nieuwekerk aan een IJssel gleed een auto van de weg... en kwam half in een slootje terecht. Het gebeurde ook in Rijswijk. Een politiewagen gleed daar op dezelfde plek ook het water in. De douane onderschept steeds meer illegale wiet... dat zegt het hoofd van de douane in De Telegraaf. Afgelopen jaar werd een recordhoeveelheid... van 60.000 kilo cannabis tegengehouden bij de grens. Vier keer zoveel als vorig jaar. De wiet komt... Vooral uit Californië, Canada en Thailand. En de zorgpensioenen kunnen volgend jaar flink omhoog. Dat meldt het AD. Eerder werd gedacht aan een stijging van zo'n 10 Maar nu blijkt het zo goed te gaan... dat gepensioneerden kunnen rekenen op een stijging van tot wel 14 En dat komt onder meer door de overstap naar een nieuw pensioenstelsel. En dan nog het 58 weer. Het kan nog glad zijn. Het KNMI geeft code geel af tot 10 uur vanmorgen. Verder buien in het zuiden wat zon en 3 tot 7 graden. En straks tijdens de jaarwisseling is bewolkt en net boven nul. Tot zover het nieuws op 538. Kijken we nog even naar het gladde wegdek. 538 verkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen. Wel één controle op snelheid gemeld. En wel op de A67 Venlo in richting Eindhoven. Even remmen bij 74,9. Het is kerstseil bij Intratuin. Met maar liefst 40% korting op het hele kerstassortiment. Kom dus snel langs bij Intratuin. Chris voor een prikje bij Trekpleister. Nu Fleuril Renew Wasmiddel. 3 voor maar 25 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op zijn web.nl. De lekkerste oliebollen die je maar kunt wensen. Vind je gewoon bij Jumbo. Heb je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 Is de 538 Tot 1000. De 538 Oogtenshow Ja, goedemorgen. lekker vroeg wakker op De laatste dag van het jaar, 4 minuten over 7 En de Rednecks nu 5, 3, 136 Lekker die cowboy vibes op de vroege ochtend. De Rednecks, Cabinet Joe, 136 in de party, top 1000. We gaan verder met de jacht. De 538, stemmen jacht. Eindejaarseditie. 10.000 euro op het spel. Die zit verstopt in één koffer. Maar in die koffer zit ook een stem verstopt. De grote vraag is, wie is die stem? Van wie is die stem? 538.nl, daar geef je op voor de eindejaarseditie. Dan bestaat de kans dat je in de uitzending komt. Dan mag je een gokje wagen. Gisteren werd in de middagshow bij Bas en Dillon bekend... dat er bij de ronde van 9 uur s ochtends vandaag... een hint wordt gegeven voor de stem die we zoeken. Maar dat is natuurlijk alleen als hij nog niet geraden is, natuurlijk. Dus dat, dat kan zijn dat die hint helemaal niet nodig is. En uh, het kan ervoor zorgen uh, ja, dat Richard ervoor zorgt dat die hint niet nodig is. Ja, we gaan het hopen. Dat is te hopen, ja. In, in dit geval voor jou wel, ja. Dus uh, we gaan het zien. Ik, uh, ja, ik ga een rokje wagen. Uh, heb, je, heb, je, goed. heb je het goed gevolgd de afgelopen dagen? Ja, natuurlijk. De radio staat hier gewoon op achter. Ah, okay. We tijdens het werk aan. Oké. Okay. Dus, okay. dus, je, je, klinkt, je klinkt zelfverzekerd in ieder geval. Nou ja, dat valt wel tegen, hoor. <hijen> Oké. <Okay. laughs> um, zullen we gewoon gaan luisteren, Richard? Helemaal goed. Dan komt hij voor 10.000 euro. Procent. <hijen> nou, wie hoor jij hier, Richard? Ik uh, dacht Jeroen Pauw te horen. Jeroen Pauw, de presentator van de Talkshow, de, de Talkshow Koning van Nederland. Precies. We gaan naar de jury voor 10.000 euro. Is het Jeroen Pauw? <hijen> het antwoord is. Fout. Oh, man. Jammer. Ja, ik word er helemaal gek van elke keer. Dit is een soort spanningsopbouw. Het is, uh, het is eigenlijk, al, het is al bijna 2026. Zo lang duurt dat? Ja, precies. Nou, de volgende in ieder geval heel veel succes. Ja, dat, je bent een sportieve deelnemer, Richard. Helemaal het is goed. helaas niet goed. Als dank voor je deelname komt er wel een reiskoffer van de Postcode kant op. Helemaal goed, hey, dankjewel. Eens een keer mooie uitleiding. Hoi, hoi. Hotzelfde. Mooi. De 538 Stemmenjocht. Dit, dit is de 538 Ochtendshow. Voor deze woensdagochtend, 9 minuten over 7. Ja, aanmelden via 538.nl voor de 538-stemjachten. Als jij nou net die, die stem hoorde en dacht, ja, tikken mee, ik weet het. Ja, en mocht die dus uh, na 9 uur nog niet geraden zijn, dan komt er een hint om je toch even een stapje dichter bij, uh, je, bij die stem te brengen. Goedemorgen, Floris hier en de 538 ochtendshow. Het is uh, ja, het Olympisch kwalificatietoernooi, wat volop gaande is in Tijalf in Heerenveen... Voor de Olympische Spelen in uh, februari in Italië. Uh, schaatser Joy Beunen plaatste zich maandagavond niet voor de 1500 meter op die Olympische Spelen. En uh, ja, tegen de NOS vertelde ze wat er nou precies mis is gegaan tijdens die race. Nee, ja, ik merkte gewoon dat mijn pak een beetje, naar, dat, zeg maar, dat die rit los begon te gaan. Dus ja, dat wilde ik goed doen en ja, ik ga gewoon helemaal verkeerd die bocht in. Ik maak gewoon een, een misser en ja, ik blijf gewoon nog net staan. Dus ik heb mezelf wel gered en daarna wil ik gewoon overcompenseren. En uh, heb ik wel alles gegeven, maar het was gewoon niet genoeg. Het is wel echt op zo'n moment dat er dan een rit... Niet goed Daar word je toch helemaal gal iets van in je hoofd. Uh, dan wat anders, uh, om geweld tegen hulpverleners bij de jaarwisseling te voorkomen, heeft de politie in Den Haag een filmpje gemaakt waarin de dochter van een politieagent te zien is, die dan heel duidelijk hoopt dat haar vader veilig thuis komt na de jaarwisseling. Dier Duk vertelde bij het Nieuws van de Dag... dat hij liever een ander soort filmpje had gezien. Ik zou in plaats van dat meisje liever een filmpje zien... van een aantal politiemannen die even flink de lat erover leggen bij de tuig... en laten zien dat het gezag hier is op straat... en dat mensen niet moeten proberen om bommen naar politiemensen te gooien. Ik denk dat het overtuigender is dan dat, inderdaad, lieve meisje... dat een appel doet aan alle emoties die die mensen volgens mij helemaal niet eens hebben. Ja, ergens kon ik hem volgen. Het is, ik denk het sowieso... dat als je in staat bent om vuurwerk naar een politieagent te gooien... dat het heel moeilijk is om ergens tot je door te dringen. Dat er sowieso heel weinig gebeurt. Zeg maar, mensen die vuurwerk naar een politieagent gooien... die gun ik echt permanent de jeuk gewoon de rest van hun leven. Dat is, ja, daar, laten, we, laten we daar gewoon mee opbouwen. Dat we daarop hopen voor deze jaarwisseling dat we daar eens een keer mee stoppen. Uh, ik weet niet of je uh, veel sieraden hebt. Kettingen, ringen bijvoorbeeld. Ik mag geen sieraden. Waarom niet? Nou ja, mijn man vindt het echt super lelijk. Dus ik heb een lelijk? heel klein kettingje. Heb jij niet uh, van je man ooit een kettingje gekregen? Ja, deze. Maar het is heel dun. Je ziet hem bijna niet. En nee? hij vindt het zo lelijk, sieraden. Dus ja. ja, dan is de lol er ook een beetje Maar heb jij af. oorbellen bijvoorbeeld? Nou, ik heb wel gaatjes, maar ik heb dus niks meer. Ja, maar nee, gaatjes hebben we. GELACH GELACH I'm wow. a Plat zijn vandaag verder buien in het zuiden wat zon bij 3 tot 7 graden. Geen vertragingen en Mark Ronson, Bruno Mars in de party tot 1135. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band, but I'm damn break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause I'm funk, don't give it to you. Cause I'm funk, don't give it to you. Cause I'm funk, don't give it to you. Saturday night, and we in the spot. Don't believe me, just watch.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 Set hallelujah Ooh. Girl, set ya hallelujah Ooh. Cause Uptown Funk Don't give it to you Ooh. Cause Uptown Funk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 1538. Party tot 1000. Cario 5 134. 11 minuten voor half acht op deze woensdagochtend, 31 december. De laatste van het jaar. Goedemorgen, de ochtendshow. Nou, dat is wel uh, een grappig verhaal. opnieuw. is dus een keer uh, uitgenodigd door uh, Veldhuis en Kemper. Dat is echt wel een paar jaar geleden of zo. Toen hadden ze ook kaartjes voor me neergelegd. En uh, dat was in de oude Luxor. Dus ik kwam daar bij de receptie, of hoe heet dat? Uh, ja, nou, ja. Dat is een paletje, dan moet je die kaart erop halen. En toen zei die meneer achter de uh, Bali. van, ik moest een wachtwoord uh, <lacht> zeggen. Oh ja. Maar er staan er natuurlijk heel veel mensen met die balie, want die jasjes worden opgehangen en dit en dat. En, uh, ja, die, en ik wist, ik dacht dat zij een grapje gemaakt hadden. Want zij hadden tegen mij al gezegd, joh, het wachtwoord voor vanavond uh, is dit, dat en zus en zo. Weet dan je nog wat je het wachtwoord was? Jazeker, ik nou. ga vanavond neuken. <lacht> <lacht> dus je staat er. En ja, ik ja, ja. dacht, joh, die maken een geit. Weet ja, ja. je. Dus ik kom daar bij die balie. Ja. Daar zit zo'n oude knakker achter. Ja. Ik dacht, nou, die, is de, die is de oude Luxor. <laughs> uh, en die zei op een gegeven moment... joh, helemaal prima, ze liggen hier. Maar wat is het wachtwoord? Ja, dus jij noemt ik, Shit, dat... Shit, jongen, Nou ja, er staan allemaal mensen om je heen. Ja. Weet je wel. En uh, uh, dan probeer je toch een beetje aan... Ja, ik ga vanavond neuken. Dat zegt u er ja, Ik ga vanavond Ja, Dat is hartstikke leuk, maar, maar wat is het wachtwoord? Hey, je ja. ja, voelt je toch in volk, Ja, ja. Ik, ik snap het wel. Wel een leuke gat trouwens. Ja. Maar doen ze dat iedere keer? want ja, ja, ik weet niet. Dan moeten ze namelijk nu wel op zoek naar een ander wachtwoord, ben ik. De maar... 538, party top 1000. Radio 538. 133. I confess. I burned the hole in the mattress. Yes, yes, it was me. I plead guilty. And at the count free, I pull back the duvet, make my way to the refrigerator. One dry potato inside, no lie, not even bread. Jam. When the light above my head went, bang. I can't see, something's all over me.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 Maar die top 1000. 131. Vol oh, oh, Fantasie oh. Lekker in de feeststemming, zo is het. K3 Mama C, 131, de party tot 1538. Eén minuut voor half acht, de ochtendshow en Annemarie Bruning... de hoofdpunten van het nieuws zometeen, wat zit erin? Ja, het is glibberen en glijden op de weg. Kijk goed uit, je zometeen waar het al mis is gegaan. Luister naar 538 en start het nieuwe jaar met... 10.000 euro. Gefeliciteerd! De eindejaarseditie van de 538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 18PLUS speelbewust. Op 1 januari valt de postcode kan je van 59,7 miljoen. Speel jij al mee?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 We hebben wel 30 keuzes: zalm, kaasburgers, kipsatee, chipolatas. Alle Kiesa Mix 4 voor 8 euro. En alle diepvriesnac van mora, nu 2 plus 1 gratis. Jumbo 10, 8. Uh, nee, six, ben ik nu weer te laat voor mijn nieuwe zorgverzekering. Nee hoor.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 Goedemorgen, het kan glad zijn op de weg. Verder buien in het zuiden wat zon bij 3 tot 7 graden. De jaarwisseling is bewolkt en net boven nul. Situatie op het wegdek 538 verkeer door Fritsmeister. Het is dus glad, geen vertragingen, wel één controle op snelheid gemeld op de A67. Even op de rem bij uh, uh, tussen Venlo en Eindhoven, hectometerpaal 74,9. Vijf minuten over half acht, Annemarie Bruning en de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen, Ja, je zei het net al even, gladheid. En daardoor uh, zijn op meerdere plekken in het land wel auto's van de weg geraakt. Het... Het levert dus nog geen vertraging op, maar in het Noord-Hollandse Spierdijk... raakte daarbij wel iemand gewond, melden regionale media. En in Rijswijk gleed ook een politiewagen het water in. In Almere is gisteravond iemand zwaar gewond geraakt door vuurwerk en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de Stentor. Het is nog niet bekend of het slachtoffer zelf vuurwerk afstak of dat dat van iemand anders was. En in Peru zijn bij een frontale treinbotsing op het spoor naar de toeristische Inca-stad Machu Picchu zeker 1 doden en 50 gewonden gevallen. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Five, three, 538 party tot 1000 met Bill Medley zo meteen naar David Guetta. Dit is memories 5, 3, 130 all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 time of my life No, I never felt this way before never felt Yes, I swear way. It's a truth, and I hope 129 in de lijst. De 538 Party Top 1000. Voor deze woensdagochtend 31 december, de 538 Ochtendshow feestelijk gehuld in de Party Top 1000. 11 minuten over half acht en salt en pepper zo meteen naar X-Wall en in Grosso. More than you know. Happy New Year! Radio 538. 128. So wait, I better speak up if I got something to say, 'cause it ain't over until she sings. Op duizend. 127. 127 in de party. Top 1000 bij 58. Het is even na kwart voor acht op deze woensdagochtend 31 december, de 58 ochtendshow. Goedemorgen. Goed dat je er lekker bij bent uh, vandaag. Heb je wel eens iets? Uh, ja, Misschien heb je wel eens iets bijzonders gevonden. Het blijft een fantastisch verhaal dat ik toen de tijd de, de werktelefoon van Mark Rut heb gevonden. Ja, Op, oh dance, ja. op dance Valley. Toen is een vriend van mij hadden gevonden, die zag recht zijn telefoon. En die, die stond nog aan, er stond geen beveiliging op, je kon gewoon aanzetten. En huppate, het was de telefoon van Mark Rutte. En jij hebt al die appjes gelezen. Alle appjes heb ik Tenminste, gelezen. Tenminste sms'jes waren Red van de, van de Zalm onder andere, weet je. Maar dat ging echt over, dat, ging echt over het dragen. dat is echt echt, nou, niet normaal. Ja, jij, je had op een gegeven moment dat jij de binnenlandse veiligheidsdienst dacht, ja, en zij hebben jou getraceerd. Ja, ja. Soms bij mij aan de deur. <lacht> Hallo. Ik zeg, wie bent u? Ja, ik ben van de veiligheidsdienst. nou, ja, wat kom je doen? En we komen de telefoon niet meer. En uiteindelijk, zijn, zijn ze hier. Bij veertigach. Hebben ze, 3, hebben ze de, de telefoon weer teruggehaald? Heeft de overdracht plaatsgevonden? Ja. Maar je hebt natuurlijk wel even al die telefoonnummers gekozen Alle Al de nummers. <laughs> er dus toch op een gegeven moment zoals vond er Beatrix. Ja, heb je niet even gebeld? Heb je het geprobeerd? Ja, natuurlijk. En nam ze op. Wij zijn er niet. De 538 Party Top 1000 126 Van jou tegen, jij was verlegen. Ik loop nu wel dagen, want ik wil je wat vragen. Heb je even voor mij? De dag denk ik steeds aan jouw lach, alleen jij maakt me blij. bij 538, plek 125. Vijf minuten voor acht op deze woensdagochtend. Goedemorgen, de ochtendshow en Annemarie Bruning, de hoofdmutter van het nieuws zometeen. Ja, meerdere gemeentes maken zich op voor een pittige oud en nieuw. Allright, daarover meer zometeen. Ook een nieuwe ronde 538 Stemmenjacht met jouw kans op 10.000 euro. En in de Party Top 1000, dit op de plek. Zometeen meteen in de 538 Party Top 1000.